Goed, we zouden het land identificeren... ...waarin over openbaring 13 wordt gesproken. En we kunnen dat zien aan de hand van de geschiedenis. We kunnen zien de vervulling van de geschiedenis. Ieder woord, ieder letter. Het beest, het tweede beest dat uit de aarde zal komen. En toevallig deze beest kom je wel in de dierentuin tegen is heel frappant, alle andere beesten in, in oude profetieën die, die zijn symbool, symbolieken. Maar er is maar één beest in de wereld die hiermee identificeert, en dat is de bison. De beest met twee horens. Maar we gaan dat identificeren, het land van vrijheid. Het land van de adelaars. Heel interessant geschiedenis, hoe... Amerika is ontstaan, hoe het is ontwikkeld tot een supermacht zoals het nu is. We zullen zien hoe het zal spreken als een draak. Zoals ik al in het begin zei, van, volg de ontwikkelingen in deze wereld wat er gaande is. Raak niet in paniek, We, nu is een einde aangekomen, vrijwel een einde gekomen aan de Mexicaanse griep. Ze hebben het onder bedwang. Maar misschien volgende maand, volgend jaar, gaat, komt er weer iets anders. Maar ze hebben daar een bedoeling mee. Er zijn zoveel uh, informaties daarover. Het was een, een, een, een, een meesterplan om, om via in, injecties hè, uh, chips te implanteren. Dat soort dingen zijn ze van plan te gaan doen. Er moet een aanleiding voor ergens zijn. En dat is allemaal niet toevallig. Dat gaat niet. Uit de aarde. We gaan een klein stukje geschiedenis doen van de ontstaan van Amerika. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van de Pilgrim Fathers. Wie heeft hier nog nooit gehoord van de Pilgrim Fathers? Het was een groep. Religieuze separatisten van Europa. Er waren mensen die waren niet mee eens met de, met de gevestigde orde in de kerk. De kerk en staat was één in de 17e eeuw. Ze waren niet mee eens. En ze kwamen in opstand. En vanuit Engeland zijn ze hier in Nederland terechtgekomen in Leiden. En ze vormden zich een groep met heel veel mensen die met hun gelijk. Uh, ...gestemd waren, gelijkdenkenden gelijk waren. En ze zochten naar een land waar zij in alle vrijheid hun eigen religie konden uitoefenen. Hun eigen wetten konden maken en eigen wetten konden naleven. Maar het is een heel interessant geschiedenis. Misschien weet je dat niet, maar heel veel presidenten, heel veel be bekende Amerikanen, hun voorvoorouders zijn de Pilgrimvaders. Zelfs president Bush zijn voorouders zijn de Pilgrimvaders. Zelfs president Obama zijn voorouders waren de Pilgrimvaders. Dat is een heel interessant geschiedenis. In 1608 week een groep Engelse geloofsvluchtelingen uit naar de Nederlanden. Ze hadden enkele jaren daarvoor de anglicaanse kerk de rug toegekeerd en een eigen religieuze gemeenschap gevormd. Na kort verblijf in Amsterdam woonden zij ruim elf jaar in Leiden. Toch besloten de Pilgrims op zoek te gaan naar een land waar zij een nieuw bestaan konden opbouwen. En het grote avontuur begon in de Delfshaven op 21 juli 1620. Daar wachtte het schip de spiet dat het verre Amerika als eindbestemming had. Volgens de kronieken verzonken de pilgrims in gebed aan de kade... ...nabij de kerk, die eeuwen later naar hen zouden worden vernoemd. Maar deze boots, de Spitwell bleek niet zeewaardig. De meeste passagiers stapten daarom in Engeland over... ...naar het bekende schip de Mayflower. Na een stormachtige reis van 66 dagen... ...bereikten de pilgrims eind november de Amerikaanse kust dat is een kort samengevat hè? maar de kernvraag is waren zijn allen christenen die uit Europa waren ontvlucht Ik probeer dat even uh, een, een, een, een parallel te trekken met het volk van Israël toen ze uit Egypte waren weggetrokken waren dat alleen maar Israëliërs die uit Egypte waren weggetrokken dat zegt het boek in, in, in wat zei het, het boek van Mozes. Het was volk van allerlei slag van volk die meegingen uit Egypte. Het waren Israëlieten die waren met heidense slaven of slavinnen getrouwd. Het was een mengelmoes. En dit is ook zoiets met de Pilgrim Fathers. Het waren allerlei slag van volk die dachten van... Nou, ik kan dat, daarmee beter rijk worden dan hier in Europa. Er zijn verschillende achtergronden. En we kunnen dat nu zien, hè? Wat is de ontwikkelingen, waarom dat zo is gegaan. Het jaar 1620 kwamen ze aan. En de geschiedenis uh, vertelt dat ze, toen ze daar aankwamen op dat, op dat eiland vlak bij Pittsburgh, toen het, het verhaal werd verteld. Dat er. Sorry. Dat er proviant lag op, op. de waar ze aankwamen. En niemand wist waar het vandaan kwam. Maar er zijn weer verhalen die daarover gaan. Het is heel interessant. En toen hebben ze, zeg maar, in de, toen ze daar aankwamen, daar in. in Amerika. Toen hebben ze zogezegd de eerste grondwet gemaakt. Een soort verdrag, een overeenkomst getekend: van we zijn hier aangekomen, we gaan samen het land opbouwen, we gaan er samen het verdelen, we gaan samen et cetera, et cetera. We gaan eigen wetten maken, eigen regels. En dit is heel kort in het uh, samengevat uh, wat ze van plan zijn te doen. Misschien kennen jullie dat wel herinneren, de, de Thanksgiving Day. De, de Thanksgiving Day wordt ieder jaar in, in Amerika gehouden. Maar de, de, de Thanksgiving Day is, is eigenlijk van Nederlandse afkomst. Toen Leiden werd ontzet door de Spanjaarden, toen vierden ze hier in Nederland soort bevrijdingsdag. Toen Nederland werd ontzet. En die datum, die dag, hebben ze naar Amerika gebracht. En nu viert de hele wereld, die, die, die, die viert dat mee, de Thanksgiving Day. Dit was in het jaar 1914, dat hadden ze voor het eerst toen gevierd. Dit is het museum in Plymouth van de, de Pilgrims Vaders. Uh, en we zullen zien in de geschiedenis hoe dit tot een hele machtige organisatie is gegroeid. En we zullen ook een klein beetje de, de, de symbolieken vertellen in de gebouwen. Of, zodat uh, u kunt zien het verband van al die organisaties waar ze mee uh, samenwerken of onderdeel van uitmaken. En hoe al deze organisaties... Yeah, in het geheim een, een supermacht hebben opgebouwd. Misschien kennen jullie dat gebouw wel, uh, kan je al zien. Uh, het, het, het dak, het symbool van de driehoek en het de, de, de symbool van de zonnecultus... de zonnestraal met in het midden de zon. Het zijn allemaal symbolieken uit de Vrij Maar dat zal ik wel eens... klein stap voor stap wel, wel uitleggen. In juli, 4 juli 1776, toen werd de, de, de, de staat Amerika uitgeroepen. Maar dan is de vraag van, ja, maar 1798 was al de geboorte van, van Amerika. Ja, dat klopt, maar dat zal ik zo uitleggen. De Declaration of Independence, de onafhankelijkheidsverklaring, was op 4 juli 1776. Deze dag wordt nog steeds gevierd in Amerika. De eerste vrije grondwet werd gemaakt in Amerika. En er waren voor het eerst echte wetten gebaseerd op mensenrechten. Er was kort gezegd echte religieuze vrijheid. Amerika had echte godsdienstvrijheid. En in 1787 werden er voorbereidingen getroffen op deze conventie, toen kwamen alle afgevaardigen van alle staten bij elkaar om de grondwet te ondertekenen. Maar voordat een grondwet moet worden ondertekend, moet het eerst door de Senaat geratificeerd worden. Het moet eerst goedgekeurd worden. En dat was in, in 1798, toen werd de Amerikaanse grondwet feitelijk geratificeerd. Daar ja, vandaan, ik net zei, de geboorte van Amerika in 1798. En 1798 was ook hetzelfde jaar van de dodelijke wond. Als je de. Ik ga niet alles uitleggen wat hier staat, want in de grondwet staat dat de president van Amerika heeft de absolute macht in het land. Hij mag en kan zijn eigen wetten maken. We hebben net een paar dagen geleden gelezen of gezien op het journaal over de gezondheid. De hervorming van gezondheid. Barack Obama zei van we maken een nieuwe wet en dat werd gewoon aanvaard. Ze moeten dat doen, want hij heeft een absolute macht. En dat staat in, in de grondwet. De president, ik, zeg, ik ga een beetje erin. The president may grant reprieves and pardons except in cases of impeachment. Begrijp je? Dus... The president may make treaties with the advice and consent of the Senate. Hij heeft maar twee derde van de stemmen nodig. En dat is al, al, al zo lang geleden, al, al in de grondwet al vastgelegd. En we zullen zien wat de Bijbel nou bedoelt. Hij zal spreken als een draak. Wat we nu zien is de vervulling van de profetieën. We zullen dat met onze eigen ogen zien gebeuren. The Congress may give the power to appoint lower offices to the president alone, to the courts or to the heads of the department. Order op gauw. Order uit gaas. <coughs> Oké. Okay. De Amerikaanse burgeroorlog vond plaats. ...tussen 1861 en 1865. En uit deze oorlog tussen Noord- en Zuid-Amerikaanse staten... ...is toen het Verenigde Staten van Amerika ontstaan. Het zuidelijke gedeelte van Amerika stond bekend onder de bloei van de slavenhandel. En het Vrije Noord-Amerika was daarmee tegen. Dat was een van de redenen van een grote conflict in het uh, Verenigde Staten van Amerika. Luister, openbaring 13 vers 11. En ik zag een andere beest opkomen uit de aarde en had twee horens als die van het lam en het sprak als de draak. Een symbool van de draak is Satan, is Lucifer. en daar hij sprak hè, als de draak. ...en had twee horens als die van een lam. En het oefent al de macht van het eerste beest voor dienst ogen uit... ...en het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen het eerste beest zullen aanbidden... ...welke dodelijke wond genezen was. Dus Amerika zal een macht uitoefenen... ...zodat het eerste beest die van zijn dodelijke wond was genezen dat de hele wereld dat beest zal aanbidden. Hoe? Wanneer? Laten wij in de geschiedenis kijken hoe dit tot stand is gebracht. De pioniers van Amerika behoren tot de elite groep van geheime genootschappen en organisaties. Iets wat al 200 jaar gaande is. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de afgelopen 200 jaar, is heel veel dingen gebeurd. Heel veel dingen die ons voorbij zijn gegaan. Heel veel dingen die wij niet eens weten of uh, niet kunnen begrijpen van waarom. En daarom moeten we teruggaan in de geschiedenis om te kijken hoe de bijbelse profetie in vervulling was gegaan. De Bijbel zegt hier. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Schijnapostelen zijn het, die oneerlijk te werk gaan en zich voordoen als postelen, apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers, Satan zelf zich voor als de engel des lichts. 2 Corinthians 11, vers 13 en 14. Eén wereldreligie en één wereldregering. Daar, dat is zijn uiteindelijke doel. Maar wie zijn die geheime genootschappen? Een misleidende macht onder Satan heeft invloed op de hele christelijke geschiedenis. We hebben dit al gelezen. De grote draak wordt op aarde geworpen, die oude slang. Die genaamd wordt de duivel. Hij en zijn engelen worden nu in de planeet aarde geworpen. En we gaan dit net, netwerk heel langzaam ontrafelen. Heel langzaam uitpluizen. Het netwerk van de Illuminati. We gaan dat langzaam uitleggen. U krijgt nu al honderden vragen in uw, in uw hoofd voorgeschoteld. We gaan een beetje geschiedenis. Wie heeft hier nog nooit gehoord over Jezuïten? Heeft u wel eens gehoord over Jezuïten? Kent u de Inquisitie? In de donkere middeleeuwen. Je werd als ketter beschouwd. Je wordt gemarteld. Dat was in handen van de Jezuïten. Inigo Lopez de Loyola. Hij was de oprichter ...van de Jezuïtenorde. Een machtige orde... ...onder de paraplu... ...van het Vaticaan. De Jezuïtenorde... ...is een hele... ...complexe orde in het Vaticaan. Want... ...hebben jullie wel eens gehoord... ...over de zwarte Jezuïten... ...of de zwarte paus? Nooit gehoord, hè? Dat zijn de generaals... ...van de, van, van de paus. Die staan onder leiding... ...van de zwarte Jezuïten. Ze zijn altijd in het zwart gekleed. En een van hun generaals... ...van de Jezuïten... ...die net vorig jaar met pensioen was gegaan... ...is een Nederlander. Zijn naam is Hans Kolvenbach. Komt uit Utrecht. Hij is net met pensioen... ...en hij is... Uh, na zijn pensioen naar China gegaan. En hij geniet daar van zijn pensioen. Maar zo heeft het... Uh, ...het Vaticaan... ...een aantal generaals onder hem... Dat wordt bestuurd door zwarte jesuiten. En Ignatius of Loyola was daar de uitvinder van. Het is een hele complexe machtsorde in het Vaticaan. Goed, er werd toen een plan geopperd om een fusie aan te gaan met alle geheime organisaties. Of ga verder. Sorry, gaat verder. Kant. Op een van de afbeeldingen van uh, wat de Jesuiten altijd gebruiken is altijd het IHS monogram. Ze hebben ook ringen en ze hebben in hun boeken en publicaties staat altijd deze latijnse uh, tekst in hoc signo vinces. In dit teken Zult gij overwinnen? Maar de oorsprong van IHS is eigenlijk ISIS, HORUS en ZET. Het komt uit Oude Egypte. Alles wat, wat je ziet in al die geheime organisaties en al die geheime orders, brengt ons allemaal weer terug naar de rituelen en het hele beleid, het hele, dat, dat, dat, dat, dat, dat komt allemaal terug naar, naar Egypte en Babylon. Hier heb je een beeld van, van, van wat de Jezuïten toen hadden gedaan in de donkere middeleeuwen. Hè? Met, de, met de martelingen, de inquisitie, de donkere middeleeuwen. Het was een moeilijke tijd, 1260 jaar vervolging hier in Europa. Het is... Uh, Vreselijk, als u dat leest in de bibliotheek, uh, u, u hoeft maar uh, de eerste pagina open te slaan en u slaat dat boek dicht, want het is uh, verschrikkelijk wat toen heeft plaatsgevonden. Ja, precies. Ja, vreselijk. Maar u moet niet denken dat het allang afgelopen is. Deze martelpraktijken worden nog in hele veel landen nog toegepast. Misschien hebben jullie nog nooit gehoord van Alberto Rivero, een hele bekende jezuit uit Spanje. Maar dokter Alberto Rivero, Rivera Romero, die had, uh, die had uh, problemen met zijn geweten. God sprak tot hem en hij moest... Datgene openbaren wat hij niet mocht openbaren. Zijn taak was is om de protestantse kerk te vernietigen door infiltraties. Dus dat was zijn taak. En ja, op, op een dag. kwam hij naar, naar de kardinaal en hij had een aantal vragen. en hij knielde neer voor de kardinaal en hij zag een ring. De kardinaal droeg een ring van een, van een organisatie waarin hij moest ge, uh, vernietigen. En hij zag die symbool en dat was een symbool van de, van de vrijmetselarij. En toen ging een lichtje in hem branden en hij sprak tot God en hij vroeg aan God om de waarheid te openbaren. Dus hij werd monddood gemaakt en hij werd naar de Jesuiten gevangenis gestuurd in Spanje. Maar het is een heel interessant verhaal. Er is vrijwel niks over hem geschreven. Maar toen hij vrij werd gelaten, is hij naar Canada gevlucht. En heeft hij mensen ontmoet die hem lief en dierbaar zijn. En die hebben zijn verhaal in een stripverhaal gemaakt. En ik had ooit een exemplaar van dit stripverhaal gehad. Het was een jaar of, ik denk 20 geleden, 20, 23 jaar geleden... Toen werd deze stripverhaal bij de boekhandel de slechte verkocht. En dezelfde dag dat de boeken daar in de winkel lagen, er zijn twee vestigingen in Rotterdam en Den Haag, dezelfde dag dat de boeken daar lagen, deze stripverhalen, dezelfde dag werd het weggehaald door de jezuïeten. Ik had nog één exemplaar kunnen kopen, want de rest was weg. Het mocht niet verspreid worden. Er zijn zoveel boeken die, uh, die dat hele geschiedenis van de Jesuitenorde beschrijven. Zoals van Edmund Paris, The Secret History of the Jesuits. Uh, the Vatican Assassins. Wounded in the House of My Friends. Van Eric John Phillips. Uh, je hebt zoveel informatie tegenwoordig die je ook kunt vinden op de internet. of, of uh, Je hoeft maar te googlen of wat dan ook. Voor ouderen onder ons is dat een beetje moeilijk. Maar... Daarom is het goed om bij elkaar te komen om dit daar nader toe te lichten. Zoals ik al eerder zei, van. ze gingen een fusie aan, dus gingen samenwerken. Ja, dus al die geheime organisaties, er zijn er wel duizenden. Ik kan ze niet allemaal één voor één uitleggen, maar er zijn duizenden van die organisaties. Die hebben besloten om één, als één organisatie door het leven te gaan. Een machtige organisatie die de controle over de wereld wil hebben, controle over politiek, controle over wat maar ook in het bedrijfsleven, het is allemaal in hun handen. Een bekende Jezuïet-priester, hij is uh, meester in de rechten, een advocaat, een professor. Hij bedacht een plan om al deze organisaties samen te bundelen. En dat werd gefinancierd door de Rothschilds. En om een organisatie in het leven te roepen, te, te roepen dat heet de Illuminati. De Illuminati betekent gewoon de verlichting. Adam Wijshout. Een heel interessant man, maar een hele bekende spiritist. De naam Rothschilds is een hele bekende naam, maar dat is niet de echte naam. Hè? Ik zal zo direct wel uitleggen. Maar schrik niet wat u nu gaat horen. Misschien schrikt u of wordt u bang, maar wees niet bang voor wat hij gaat vertellen. Het zijn feiten. Het zijn feiten op grond van geschiedenis. Feiten op grond van wat er is gepubliceerd en is, is geopenbaard. Maar het mooiste van het hele verhaal is. Er zijn heel veel mensen. Heel veel mensen die uit die geheime orders zijn uitgestapt. God heeft ons beloofd in het boek Handelingen. En in het profeet Joël: Ik zal mijn geest storten op alle vlees. We leven in een tijd dat God zijn kinderen roept. En ieder van hen roept hij uit, uit die donkerste kamers. Uit de, uit de gekste geheime organisaties. Mensen worden geraakt. Door de liefde van Jezus Christus. En deze mensen stappen eruit uit de organisaties. En wat doen ze? Ze gaan dingen publiceren wat ze niet mogen publiceren. En op de internet vind je miljoenen van deze pagina's. En je moet ze kritisch lezen. Maar wat ik doe, ik zoek zelf contact met hen op via de internet. Ik zeg, ik heb wat vragen, kunt u mij uitleggen? En dan krijg ik dezelfde moment krijg ik een antwoord. Zo, zo, zo zit het in elkaar. Dus het is, een, het is een hele intensieve studie. Het is niet zomaar eventjes iets lezen. Nee, je moet een bevestiging krijgen. Je moet het verifiëren, zeg maar. Is het wel waar of is het niet waar? En dat heb ik geprobeerd vandaag even met een aantal slides bekend te maken. Deze organisatie die, die creëert allerlei chaos en wanorde in deze wereld. En uit die chaos creëren ze weer vrede, gerechtigheid... Ze ontwikkelen weer nieuwe medicijnen, nieuwe uh, antibiotica of wat dan ook. Uh, het is heel ingewikkeld, maar het zijn op feiten gebaseerd. Ja, dat hele bankwereld, uh, dat de, de, de hele politiek, de, de geheime diensten, CIA, FBI, Interpol, is allemaal onder één paraplu. Ja, dat hele onderwijssysteem of, of dat hele religieuze organisaties... We gaan het allemaal stap voor stap ontmantelen en dan kunnen we zien wat de Bijbel bedoelt. Hij zal spreken als een draak en hij zal macht geven aan het eerste beest. Hoe is dat allemaal ontstaan? 1 mei 1776. De jezuïet professor Wijshoop schreef. De grote kracht van onze orde ligt in het verzwijgen. Laat het nooit openbaar maken op welke plaats dan ook met je eigen naam, maar altijd onder een andere naam en een andere beroep. Geen is beter dan de drie lage graden van de vrijmetselarij in datgene wat het publiek gewend is, weinig ervan verwacht en derhalve weinig kennis heeft. Enkele jaren geleden is, is ook de eet die ze moeten afleggen, Waar dit allemaal heel uitvoerig is uitgelegd, van de Jezuïten... is gepubliceerd, is al openbaar. Ook van de vrijmetselarij, al die geheime eet, kom je steeds meer, steeds meer tegen op de internet en, en de boekhandel. En dan ga je dat beter begrijpen hoe de puzzel allemaal in elkaar zit. Met andere woorden, van, als, als, als iemand in de orde iets, een, een misdaad begaat, of voor iets een, een fraude begaat, je moet en je bent verplicht om hem of haar te beschermen. Je moet zwijgen. Je mag niet naar buiten brengen. Ik ga even in het kort vertellen over die meneer Rothschild. Hij, de familie Rothschild zijn een van de machtigsten op deze planeet aarde. Zij zeggen dat zij Joden zijn, maar ze zijn geen Joden. Ze, hebben, ze zijn... Heel anders zoals wij dat denken. The Rothschilds claim that they are Jews. Ik ga een beetje onderaan lezen. The Rothschilds claim that they are Jewish, When in fact they are Kazaars. They are from a country called Kazaria, Which occupied the land locked between the Black Sea and the Caspian Sea. Which is now predominantly occupied by Georgia. Het is dus een hele, hele ingewikkelde geschiedenis van deze volkeren, die zijn naar die Kaukasus verhuisd. Het zijn die Joden die zich bezighouden met allerlei Joodse mystiek. Misschien hebben we wel gehoord van de Kabbalah. Of, en, en, en, en deze mensen, deze mensen die hebben de hoogste posities in allerlei wereldpolitiek, in welke organisaties ze ook, ze hebben de macht in handen zelfs de president van, van uh, Iran He? hij is van dezelfde de de familie vandaan, hij komt ook van de, van de Kazaars maar hij is ook een jood precies Jezus zegt toch gebroed, wolven in schaapskleren dan ga je dat bijbeltekst ga je nu beter begrijpen wat bedoelt Jezus dan met die woorden hij verwijst ons naar onze tijd ja, Begin, al die politieke leiders, hmm. precies. Ik heb van, uh, ik heb van deze presentatie heb ik een aparte PowerPoint-presentatie, ook met 300 slides, hoor. alleen maar over de Rothschild-familie. Ja. <laughs> Ze hebben dat hele bankwezen uh, ontwikkeld. Ja, dat hele monetaire systeem. Of je nu met de euro bezig bent of met de dollar, dat is allemaal van hun. Hun hebben dat allemaal ontwikkeld. Yeah. The reason that the Rothschilds claim to be Jews is that the Kazars under the instructions of the king converted to the Jewish faith in 740 AD. But of course, that did not include converting the Asiatic Mongolian genes to the genes of the Jewish people. Dus in het jaar. Ik zal het vertalen. In het jaar 740 hè, werden ze, zijn ze bekeerd tot de Jodendom. Maar tot welke Jodendom? Dat staat niet in de boeken. Weet je? Daaronder staat ook van. Ik, ik, 90% van deze Joden in de wereld hè, die zegt joden noemen, zijn eigenlijk kazars. En zij willen ook graag genoemd worden als de Ashkenazi joden Even kijken. Het, het, het gebied van, van Georgië, daar komen ze eigenlijk van vandaan. Zo, de volgende keer als je een of andere Israëlische minister-president hoort schreven in de media over vrede, vrede, vrede en of wat dan ook, is een Askani jood Het is heel, heel simpel uit te leggen. Als u bijvoorbeeld, zeg maar, hier verderop in het Ablasser waars u wilt daar een nieuwe stad bouwen. Ja? En u wilt daar een, een, een, een industrie daar vestigen. En u wilt de rijkste der aarde worden... Dan zorgt je toch voor dat uw eigen familie daar naartoe gaat. Of uw leden daar naartoe gaan om iets op te bouwen. Een imperium op te bouwen. En zo doen ze het precies hetzelfde in Israël. Zo doen ze het precies hetzelfde in Zuid-Afrika. Of in Nicaragua. Of in Amerika. Ze sturen hun eigen familie daar naartoe. Ze hebben gewoon de, de, de touwtjes in handen. Meijer Amsel Bauer. Hij is een Askani Jood. Hij is geboren in Frankfurt. De zoon van Mozes Amsel Bauer. Ze begonnen met geld lenen. Zo begonnen ze hun zaken te doen. Toen de tijd was er nog geen papiergeld in omloop. Men ging met goud en diamanten, edelstenen. Zo was het heel lang geleden begonnen. En boven zijn huis had hij deze symbool geplaatst, de, de hexagram van de Kabbalah. En van hieruit is eigenlijk de Joodse vlag eigenlijk ontstaan. Maar dat is allemaal lang geleden al, al gepland, al, al, al bedacht. In 1760, hè, toen. Uh, begonnen ze, zeg maar, eigenlijk de fusies van de eerste banken in Duitsland. Het is allemaal onder hun leiding. En later, na zijn dood, toen heeft deze Meijer Amselbauer de imperium van zijn vader overgenomen. En heeft hij zijn naam veranderd naar Rothschild. Oftewel, der Rode Schild, het Rode Schild. Rood is in, in, in, a, yeah, in Duits is. Ja, is, uh, yeah, rood, Ja, yeah, schild. Yeah, schild is een zijn, De rode teken. Daar vandaan de naam Rothschild. Dus als je ergens in de wereld ziet. er is een bank die, die klapt. of een crisis, zoals de DSB-bank in Amir in, in Alkmaar. hebben we hun mee te maken. Dus deze Rothschild. Heeft toen de opdracht gegeven aan Adam Wijshout. Deze Jezuïet om deze organisaties allemaal samen te verseren tot één organisatie wat wij nu kennen als de Illuminati. Ik probeer even de ene Bijbeltekst te herinneren. Hè? Er zijn geesten van duivelen die uitgaan naar de wereld om koningen, wereldleiders te verleiden. Begrijp je? En we zien hier de, de, hoe dat allemaal zal, zal gebeuren. Nou, Adam Wijshaupt is zelf een satanist. Hij is een, een, een Jesuït, maar de meeste Jesuïten zijn ook satanisten. Ja? Maar we gaan dat langzaam uitleggen. Oké, okay. 1 mei 1976, ja, Toen kwam de, de gedenkwaardige bijeenkomst. De Illuminati. De lichtdragers, de naam van Lucifer. Ze aanbidden ook Lucifer als hun god. Zij zien Lucifer niet als Satan zoals wij dat zien. Of Lucifer als een duivel. Zij zien Lucifer als Lucifer, als hun eigen god. In 1781 werd deze fusie een feit. De Illuminati en de Masons, de vrijmetselarij. Een hele belangrijke organisatie. Uh, die, die, die gingen allemaal fuseren. Dat heb ik net gelezen, Openbaring 16, vers 13. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag. Van Almachtig Almachtige God. We gaan een keertje, een aantal van hun doelstellingen van de Illuminati gaan we even nader toelichten. Een van de belangrijkste doelstellingen is indoctrinatie in onderwijs. Nou, alle ouders die hier kinderen hebben, hebben daarmee te maken. We zien steeds meer de evolutieleer bijvoorbeeld toenemen op onze scholen. He, ook veel in christelijke scholen. Vroeger maakten we altijd een groot verschil tussen de openbare school en de christelijke scholen. Maar tegenwoordig is er nauwelijks verschil. Het is allemaal evolutie en atheïsme in onderwijs. Schrik niet als een van uw kinderen thuis komt van mama, mama wij stammen af van, van, van apen. Wat moet u daarop antwoord geven? He? We hebben toch altijd in de, in de zondagsschool of in de, in, in de sabbatschool toch anders geleerd maar indoctrinatie in het onderwijs. We gaan, we gaan, Het hele denken van mensen gaan we veranderen. Dat is een van de agenda. Zodat de Illuminati kan worden ingevoerd om jonge mensen voor te bereiden voor de toekomst. Hier heb je een van de Duitse filosofen die toen naar Amerika was vertrokken. Johann Gottlieb. En hij zei van, onderwijs moet onder de controle van de staat, van de regering. En dat zien we overal gebeuren. Je gaat heel snel door. Ze gaan de kinderen, de jongeren voorbereiden voor de toekomst. Misschien kent u wel, wel de, de, de volkshogescholen in Duitsland. Wat je, wat je toen in de oorlog had met de Hitlerjugend. De elite jongeren werden toen klaargestoomd. Voor de maatschappij. Dat is al heel lang, heel lang geleden bedacht. William Tory Harris, een, hij is afgestudeerd aan de Universiteit van, van Yale. He believes schools should alienate kids from parents and religion. Hij zegt hier: kinderen moeten worden apart gesteld van hun ouders en hun geloof. We moeten ze zo, zo ver mogelijk vandaan halen. We moeten kinderen weghalen uit hun ouders. We moeten hen weghalen uit hun een, een religieuze omgeving. Dat is het doel van, van, van de Illuminati. John Dewey, vader van Amerikaans onderwijs. De uitvinder van het socialisme in het onderwijs. In heel veel universiteiten in Amerika. Als u denkt aan socialisme, dan denkt u weer aan, aan communisme. Het sociaal. Dit zijn allemaal ontwikkelingen in de afgelopen bijna 100 jaar. En als je als je nu kijkt van hoe het nu is, our schools are performing an infinite religious work. They are promoting the social unity out which, in the end, a genuine religious unity must grow. Socialisme in het onderwijs. En in socialisme is geen plaats voor religie. We hebben het gezien in Albanië. We hebben het gezien in al die communistische landen. Hier heb je nog zo'n zo multimiljonair, Carnegie Steel. He, hij is rijk geworden door, door, door staal en ijzerets. En hij kwam als een arme immigrant van Schotland. Allemaal grote financiers in Amerika. Hier heb je de Rockefellers en John Pierpont, die heel veel geld hebben ingepompt in het Rooms-Katholieke Kerk, in het Vaticaan, in het herstel van Amerika, in het herstel van Italië. Hier zijn de pioniers van het, de Federale Reservebank van Amerika. Langzaamaan gaat u begrijpen hoe die crisis is ontstaan, die economische crisis in Amerika. Het is allemaal, allemaal door hun bedacht. Genezing van het dodelijke wond. Oké. Okay. Je hebt een stukje van het netwerk. Hè? Dus dan hebt u begrepen van... Heel, er zijn heel veel sprekers die, die lezingen houden over allerlei geheime genootschappen. Ja, en dan zijn ze weken jaren bezig om dat uit te leggen. Maar ik spreek nu alleen maar over één organisatie. Dat is veel makkelijker. Het is maar één organisatie, omdat ze zijn al bijna 200 jaar bezig. En het is verschrikkelijk wat je allemaal om je heen ziet gebeuren. Dus dan weten jullie van wie deze Joden zijn, hè? Van die, uit de, die uit de Kaukasus vandaan komen. Het, dit zijn de rijksten van de aarde. Die zeggen dat het, Joden zijn, maar het zijn geen Joden. Joden. Askenaas, uh... yes, Joden uit, uh, uit Georgië, hè? de Kaukasus. En die zijn rijk geworden door handel. Geld lenen, daar zijn ze mee begonnen. Ja, misschien de ouderen onder ons kunnen misschien herinneren, als we gaan krikkeren, dan gaan we ook uh, krikken lenen om het om spel te kunnen winnen. Niet Ze behoren niet tot de Joodse ras. Ze niet tot, de ras. Dus niet tot de baarders, zijn ze Nee. Een infiltratie? Ja. Ze, Ascani, ze noemen ze Ascani-Joden, maar, maar in feite zijn dat geen Joden. Ja? Ze zijn eigenlijk een Mongoolse ras eigenlijk. Maar ze hebben zich zogenaamd bekeerd tot de Joden maar uh, ze houden zich veel bezig met de Kabbala en, en de Joodse mystieken. En wie? Peres. Yes. Allemaal van dezelfde club. Hmm. Even kijken. Socialisme en fascisme in onderwijs. Oké, okay. we gaan een beetje sneller, hè? Als voor de ouderen onder ons kennen we wel de Tweede Wereldoorlog. Wel, hè? Socialisme. Wij dachten dat Hitler dit had bedacht. Maar dat is al heel lang geleden door de Illuminati bedacht. En dit wordt nog steeds gedaan in Amerika. Dit is wat ze onderwijs geven aan de kinderen. Als je, als je de vlag roept. Als je al die foto's ziet van Barack Obama, al die wereldleiders... Allemaal zo, ja, ook dat. We gaan dat ook wel zo uitleggen. Hier, socialisme. Ja, de drie de machthebbers. Ja. Sovjet-Unie, 62 miljoen mensen uitgemoord. In China, 49 miljoen. Onder het regime van Hitler, 21 miljoen. U kunt het allemaal lezen op die website van de Rex Curry. Misschien kent u dit boek wel: American Freemasons. Drie generaties eh, opbouwen van de Amerikaanse gemeenschap. Geschreven door Mark Tabbard. Er is zoveel informatie hierover die je kunt lezen, maar. Als u al twee, drie pagina's verder bent, slaat u de boek dicht. Het is eng om te lezen, zeggen de mensen. Het is vreselijk. Het is uh, zwaar stof, maar ja, ik, ik hou me al bijna, tien jaar, bijna twintig jaar bezig met deze materie. En dan is het niet zo'n zware kost om dat te kunnen begrijpen. Maar je moet het uh, altijd naast de Bijbel neerleggen. Kijk, kijk hoe dat allemaal... Uh, dat puzzel in elkaar zit. Hoe dat in vervulling is gaan. En waar, waar, wat bedoelt de Bijbel daarmee? Hele mediawereld uh, die, die welke films je dan ook ziet... alles gaat over die geheime genootschappen tegenwoordig. Uh, skull and Bones. Nou, de, de, zoals bijvoorbeeld... Uh, de gouverneur van... California, Arnold Schwarzenegger is, is lid van Skull Bones. Allemaal geheime organisaties. En al die geheime genootschappen zijn allemaal aanbidders van Lucifer. En ze houden zich allemaal bezig met leven na de dood, spiritisme, al die geheime rituelen, wat ze allemaal in, in Babylon hadden. Ja? Ja, precies. Die doodskoppen. Ja. Oké. Okay. Skull and Bones. Het hele opiumhandel. Je oh, kan het zoveel daarover lezen. Waar ze overal mee bezig zijn. Nou, en opeens komt de naam. The Pilgrims are Worldwide. En al die organisaties. De, de, de, de, de, de, de, de, de nazaten van de Pilgrims. De, de, de Pilgrims-organisaties. De, al, die, al die mensen die zich bezighouden met Illuminati, Het is allemaal één potnat. Het is net alsof je aan het koken bent, weet je wel, je maakt een of andere hutspot, weet je van Je gooit alles erin. Ja, een beetje zout en peper, klaar. Zo is het eigenlijk al die ingrediënten in elkaar gezet. Je hoort allemaal erbij. De Bilderberggroep, dat opgericht is door Prins Bernhard. Is allemaal van dezelfde club, allemaal dezelfde families. Allemaal van je, je, uh, illeg ja ja is dat Ja, dat is, dat is, allemaal, dat is ook allemaal zo. Afschaffing van de monarchie en alle vorm van regering. Dat is een aantal van hun agenda, we zijn er nog meer hoor? Afschaffing van privé-eigendom. Afschaffing van je erfdeel. Afschaffing van het patriotisme. Afschaffing van het gezin. Door de afschaffing van het huwelijk. Alle goede zeden en de instelling van het gemeentelijk onderwijs voor kinderen. Afschaffing van alle religie. Dit was al heel lang geleden, al bedacht, honderd jaar geleden... Wat zeggen ze nog meer? Vernietiging van alle religie. En alle vormen van het christendom. Het wegnemen van alle bestaande menselijke regeringen. Om plaats te maken voor één universele republiek. Waarin de utopische ideeën van volledige vrijheid. Van bestaande sociale, morele en religieuze beperkingen. Absolute gelijkheid sociale broederschap moet regeren. In de tijd van de van de, van de hoe noem ik, van 1260 jaar, dat de paus aan de macht was. Het was de paus die de, die de koningen aanstelde. Het was de paus zelf die hen benoemd. Totdat Napoleon zelf de kroon op zich nam. Toen kwam er einde aan, aan de macht. Nou, deze, deze macht die werd zeg maar... Uh, Verschoven naar deze organisaties. En zij zorgen wie de president wordt in Amerika. Zij zorgen wie hier de minister-president wordt in Nederland. Hun zorgen wie de touwtjes uh, in handen zal krijgen. En hoe ze dat doen, dat, dat is heel ingewikkeld. Maar ze krijgen het voor elkaar. En dan zie je weer wat de Bijbel zegt. Alles wat hij doet, zal het hem gelukken. En je ziet dat allemaal voor onze ogen gebeuren. Pim Fortuyn is erin dat ze graag Freemason, vrij is ook uh, marionet. schrijf <laughs> je? Ja. Yeah. Als je niet doet wat ze zeggen, uh, word je gewoon een kopje kleiner gemaakt. Zo so doen ze dat. Adam Wijschap zei van, in order to destroy all Christian, all religion, religion we have pretend to have the soul true religion. Met andere woorden, om het christendom te vernietigen, moeten wij net doen alsof wij de ware godsdienst hebben. Wij hebben de ware religie. Er wordt een surgaat godsdienst gecreëerd op onze planeet aarde. Aanschouw ons geheim met het oog op de vernietiging van alle en alle godsdiensten, moeten wij ons voordoen alsof wij de ware religieus religie bezitten. Dit haal ik zelf uit een eigen bronnen vandaan. He? Je kunt het halen uit hun eigen bronnen van, van, van de Jesuiten en van de Illuminati. Je, je kijkt in hun website, krijg je alle informatie. Niks is meer geheim. Albert Pike, een hele bekende spiritist. Hij zegt, "The Masonic religion should be by all of the, of the high degrees maintained in the purity of the Luciferian doctrine. Yes, Lucifer is God. Dat is de godsdienst van deze geheime organisatie, de Illuminati. Het aanbidden van Lucifer, aanbidden van Satan, satanisme. Het is vermengd met shamanisme. Het is vermengd met, met allerlei heidense godsdiensten allemaal. Ik ga het zo direct uitleggen. Als we denken aan shamanen, dan denken we altijd aan medicijnmannen. Ja, maar die allerlei diagnoses vaststellen over je ziekten en je kwalen. Maar het zijn gewoon spiritisten. Het zijn gewoon mensen die rechtstreeks een contact hebben met, met Satan zelf. Ja, het aanbidden van animisme voor oude vereering. Onderaan staat, het meest kenmerkende aspect van shamanisme is dat er direct contact gemaakt wordt met de geestenwereld door in trans te geraken. Precies, je, je gaat het steeds meer, steeds meer zien. Hè? Pantheïsme, ook een van hun religies is pantheïsme. Worship of many gods. Pantheïsme betekent die bloem is God, die plant is God en alles is in de natuur is God het komt van het woord pan is all theos in Panties, alles is God misschien hebben jullie eens gehoord van al die uh, hoe noem je dat organisaties bezighouden met wereldnatuurfonds en al die dingen allemaal van dezelfde club allemaal, allemaal, allemaal pantheisten die Greenpeace toestand. Al, al die organisaties. Allemaal de all club. Druïden. Wie hebben we al eens van de druïden uit, uit Engeland? Allemaal de zon, maan en de sterren. Eh? Het komt allemaal uh, hekserij. Het komt allemaal uit het oude Babylon vandaan. Lees maar dat boek uh, The Mystery of Babylon's Of uh, The Two Babylon's van uh, David Hislop. Een hele dikke pil. Wordt heel gedetailleerd allemaal uitgelegd wat allemaal vandaan komt heel bekende godin Diana als de koningin van de hemel gaat terug naar Semiramis de vrouw van Nimrod nee, precies ja. dus um, hoe, hoe was dat ook al die reclame vroeger een Hollands lekker nee, verrassing, tropische Bounty. Ja. <laughs> dus zo plakken ze allerlei andere etiketten. Hè? En u gaat naar de winkel. U denkt u koopt een, een chocola dat puur is. En u komt thuis en u proeft eens van melk. <laughs> Oké. Okay. Zij ze zeggen dat ze niet anti-christelijk zijn. Hè? Maar zoals, don't believe in Satan yet, worship a horned God, known as a God of fertility. En daar, daar draait het allemaal. We gaan wat sneller door. He? Andere ingrediënten van de New Age, nou, je weet er alles van denk ik. He? <laughs> he? Iedereen... Iedereen kent de cyclus van de reïncarnatie, leven na de dood. Ja, maar lang geleden zei Satan tegen Eva: oh, je zal als God gelijk zijn. Je, je zal niet sterven. Dat komt allemaal in hun religie voor. En dit is wat ze allemaal precies willen. Leven na de dood. Voort weeskrachtig in de Heer en de sterker zijn naar de macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Dus je hebt niet te maken met, met, die, met die organisaties, maar je hebt hier te maken met duivels. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelsgewesten. gewesten. Daarom, broeders en zusters. Doe de wapenrusting van God aan. Om weerstand te kunnen bieden. We moeten ontzettend veel studeren. Ontzettend veel bidden. Veel met God praten. Veel meer tijd besteden. Met het opbouwen van onze relatie met God alleen. Oh, hier heb je een aantal praatje, plaatjes van de Vrij Het heeft allemaal betekenis. Het is... Dus, uh, het stamt helemaal af van de tijd van de, de kruisridders, hè? de tempeliers. heel interessant geschiedenis hoe deze organisatie ontwikkelde tot een machtig imperium. Zij moesten zogenaamd Jeruzalem bevrijden, hè? van de Ottomanen. Maar dat, dat is een, een hele andere gedachte die erachter speelt. de eeuw. Er zijn koperen rollen die, die vertellen de geschiedenis. Ze, zeggen, ze vertellen, de, de, de overlevering vertelt hier de, hoe ze hun kapitaal hebben vandaan gehaald. Ze, ze zeggen dat op die, op die berg daar... Daar zitten allemaal geheime tunnels, weet u wel. Hè? En ze zeggen dat die Tempeliers daar hun schatten hadden bewaard. Aan, hun goud. Ja. Het was maar een klein clubje van 30.000 leden. Maar ze werden steeds machtiger en machtiger in, in Europa. En toen werden ze toen vervolgd. En toen moesten ze ondergrond werken. Ze gingen terug naar Schotland en Frankrijk. En begonnen daar een geheime organisatie van de metselarij. Maar het zijn allemaal satanisten. Het zijn allemaal lucifers aanbidden. Zo heb je heel veel van die uitspraken. Jezus was maar een gewone man, zeggen ze. Hij is net zozelfde als Mohammed en Hare Krishna, de hindu -god. Maar die naam mag niet in hun loge genoemd worden. Oké, okay. we gaan wat sneller doorheen. Hè? Allemaal organisaties die te maken hebben met de opbouw van Amerika. Is ook een geheime, ze hebben allemaal geheime symbolen, geheime tekens. De manier hoe ze handen schudden, hoe ze elkaar groeten of begroeten. Heel veel jongeren zie je met deze tekens rondlopen, toch? Heel veel popartiesten zie je deze tekens gebruiken. Maar het is gewoon een symbool van Satan. Ja, precies. Want zie, moet je tot de verhevene richten om in trance te komen. En tot de bovennatuurlijke te stijgen. En je, dat, daar is het is allemaal een combinatie van. Jordan Maxwell heeft daar een interessante boek over geschreven, The Godfather of Secret Societies. Dan ga je dat een beetje begrijpen. Dit is de hele structuur van de vrijmesselerij. Ze beginnen van de vierde graad tot de drieëndertig graad. En hoe hoger je klimt, zeg maar, het is een hele geheime, heel ingewikkelde structuur. George Washington, een van de eerste Amerikaanse presidenten, was een vrijmetslaar. Het gebouw, de, de, de, de, de, de, het witte huis is door hen gebouwd. Het symbool van, van de passer en de hoek. Ja, dat is allemaal, allemaal hun symbolen. Ja, dat is allemaal. Hier hun vlag, de, de ontwerper van de vlag. ...allemaal door, door, door vrijmestelarij... ...is allemaal opgericht. George Washington, heel veel... ...al deze presidenten zijn... ...Benjamin Franklin. Allemaal mensen van dezelfde club. Hier, al, al, al de presidenten in Amerika... ...die van deze geheime genootschappen zijn... ...van de vrijmestelarij... ...of van Skull and Bones. Allemaal van de Illuminati. Allemaal George Washington... ...James Monroe... James Buchanan, Theodore Roosevelt, Dat is bekende namen, hè? Harry Truman Dat was een 33e graad. Ja, het is allemaal sinds 1780, 1790, 90 onder één noemen onder de Illuminati. Alles is uh, de overkoepende overkoepelende organisatie is de Illuminati. Ze gaan gewoon verder onder de vlag als lid van, van dezelfde club. Maar er is maar één mantelorganisatie, de Illuminati. En boven de Illuminati, daar zit de Vaticaan. Die heeft alles in handen. Hier heb je die presidenten, allemaal van de vrijmetselarij. De, de, de Amerikaanse vlag is ontwikkeld door de vrijmetselarij. Francis Scott Key. in God we trust het staat toch op hun munten in God we trust maar dat is niet de God die wij aanbidden het is Gautu, een andere benaming van de, van, van, van, van Satan van, van Lucifer als de president gekozen wordt wordt beëdigd, moet hij zijn hand op de Bijbel neerleggen, een eet afleggen maar dat is niet de Bijbel die wij lezen het is de Bijbel van de vrijmetselaarij waar hij zijn eet op legt maar mensen kunnen dat niet zien maar dat is algemeen bekend. Zo hebben ze allerlei nieuwe religieën. Zeg dat, we doen net alsof wij de ware religie hebben. Hè? Dan gaan ze allerlei nieuwe godsdiensten, gaan ze, nieuwe kerken gaan ze stichten. Zoals de, de, de Mormonen. Hè? Joseph Smith. Ze zijn allemaal van dezelfde club. Walt Disney. Wie, wie gaat hier wel eens naar, naar, naar Disney World? <laughs> Walt Disney. Allemaal hetzelfde. Dus het wordt dus eigenlijk georganiseerd vanuit de vaticaan? Eigenlijk, door de vaticaan wordt weer geregeerd door, die, door de zwarte generaals, de jezuïte generaals, die zwart altijd gekleed zijn. Want dus de zwarte jezuïten, die, die, die touwtjes en handen hebben in de vaticaan, die hebben rechtstreeks contact met Satan. Ja, ze gaan altijd mediteren dus en krijgen instructies van hem. Wat is Hm. Klopt, dat klopt. Ja. dat klopt. Dat klopt, het klopt. Zoals ik al eerder zei, van, uh, ik, ben, ik ben expres niet, uh, niet, niet te veel in details gegaan. omdat voor de, voor de ouderen onder ons is het heel moeilijk dat uh, te begrijpen. We gaan de volgende keer wat verder, zodat jullie kunnen begrijpen wat openbaring 13 nog precies bedoelt... van hij zal spreken als een draak, Dat moeten we goed voor ogen houden... van hoe gaat dat gebeuren? Want... alles draait... Alles draait in, in openbaring 13... naar één punt. We hebben gezien aan het, aan het begin... Van er, er zal een doodstraf... weer worden uitgevaardigd. Er zal weer een tijd komen dat wij niet meer kunnen kopen... en verkopen. En, dat, en daarom is openbaring 13 zo belangrijk... en... en alles wat, wat daar staat is al klaar. Alles wat er wordt beschreven is al in kannen en kruiken. We wachten nu af naar de volgende stap van Barack Obama. Want hij, hij zal de macht weer geven aan de paus. En vergeet niet, de paus die we nu hebben is de laatste aardse paus. Maar wie komt er daarna? En dat is heel interessant. Maar het is heel veel. Het is de laatste aardse paus die we nu hebben de meeste pauzen die gaan dood rond de jaren tussen de 80 en de 90 jaar dan komt er een andere pauze maar als je naar het Vaticaan gaat je gaat naar het mausoleum is er maar één graf nog open en je hebt daar in het uh, een andere gebouw van het Vaticaan daar heb je op de muur heb je al die uh, portretten van alle pauzen die hebben geleefd ja die uh, alle pauzen in het Vaticaan. Er is maar maar één fotolijst nog over in het Vaticaan. En één mausoleum is nog open voor deze pauze. Dat is heel interessant, hè? Ja. Ja. En dan ja. komt kom Satan in menselijk gedaan tot de planeet aarde. En dan... Is al, die, dat is al klaar. Die is al klaar. <laughs> <laughs> <laughs> Dat is al klaar.